Dit is Mautsvreurs met het NWF Fornaal. In de Turkse stad Istanbul hebben tienduizenden mensen zich verzameld bij de brug waar precies een jaar geleden tientallen burgers omkwamen tijdens de coup. Ze werden doodgeschoten door opstandige militairen die president Erdogan wilden afzetten. Op de brug wordt een monument onthuld. Erdogan spreekt komende nacht het parlement in Ankara toe, op het tijdstip dat het gebouw een jaar geleden werd gebombardeerd. Bij de koep vielen ongeveer 250 doden. Volgens de Turkse regering zat de Gulen-beweging erachter. Na de koep werden tienduizenden opgepakt of ontslagen. Nederlanders die na de brexit in Groot-Brittannië willen blijven... en een Brits paspoort aanvragen, raken hun Nederlandse paspoort kwijt. Daarvoor waarschuwde het kabinet. Volgens premier Rutte moeten mensen de keuze maken... of ze Nederlander willen blijven of niet. Een groep die opkomt voor de belangen van expats... wil dat het kabinet de regels voor een dubbele nationaliteit versoepelt. Maar voor het kabinet blijft het tegengaan van een dubbele nationaliteit het uitgangspunt. Bij een stunt op het muziek- en motocrossfestival Zwarte Cross in Lichtenvoorde... is een motorrijder zwaar gewond geraakt. Hij zou met één hand een helling op zijn gereden, maar kwam ernaast terecht. Hulpdiensten rukten massaal uit en de mannen naar het ziekenhuis gebracht... Hoe die eraan toe is, is niet bekend. Alle geplande stunts voor vandaag zijn afgelast. Het tennistoernooi op Wimbledon is gewonnen door Garbine Muguruza uit Spanje. Ze versloeg de Amerikaanse routinier Venus Williams in twee sets. Het werd 7-6 en 6-0. Muguruza verloor twee jaar geleden nog de finale van de zus van Venus, Serena Williams... Zij doet dit jaar niet mee omdat ze zwanger is. Morgen is op Wimbledon de finale bij de Mannen. Die gaat tussen de Zwitser Roger Federer en Marin Cilic uit Kroatië. Het weer op steeds meer plaatsen op motregen... maar later vannacht wordt het vanuit het westen droog... en het koelt af naar een graad of 16. Morgen in het oosten eerst nog grijs... later af en toe zon bij zo'n 23 graden.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 Hasta que la las olas griten, ay bendito. Para que mi sillon se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando, poquito a mi boek. Tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Los mago pegando, poquito.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 You're mm my -hmm. Just Naturally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 Listen, darling, we used to talk till the morning, you and I.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 I'm here. Make a pass. You're packed.